De wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspelstuk voor de jeugd. In twaalf delen, geschreven door Jan Lauwman. Vandaag horen jullie het eerste deel, de bestuurbare stofzuiger. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de professor thuis? Jazeker. Zou ik hem even kunnen spreken? Nou, de professor is op het ogenblik aan het uitvinden. Oh, maar dat komt prachtig uit. Ik wilde hem juist even over een uitvinding spreken. Ja, maar als hij aan het uitvinden is, wil hij nooit gestoord worden, ziet u. Oh, ja, dat is jammer. Dat verandert de zaak natuurlijk wel een beetje. En wanneer zou ik hem dan kunnen spreken, denkt u? Ik kan bijvoorbeeld best even wachten tot hij klaar is. Nou, meneer, dan kan u lang wachten, hoor. Zodra de professor met de ene uitvinding klaar is, begint hij meteen weer aan de nieuwe. De professor is eigenlijk altijd bezig met uitvinden, begrijpt u wel? Hij kan gewoon niet anders. Ja, ik begrijp het. Maar er zal toch wel één ogenblikje zijn dat hij niets om handen heeft? Oh, maar dat komt maar heel zelden voor, hoor, meneer. Oh... Of het nou dag of nacht is, de professor vindt uit. Als het komt, dan komt het, zegt hij altijd. Een goed uitvinder meneer zit of ligt niet stil, die is altijd bezig. Ja. Hallo, Maartje. Uh, ja, professor. Zeg, Maartje, uh, uh, staat er misschien bij jou beneden iets open? Het uh, Tocht hier zo vreselijk. Ja, professor. Al mijn pro papieren waar je weg. Uh, ja, professor, de voordeur staat open. Oh, nou, nou, doe hem dan wel weer gauw dicht, zeg. Straks moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Kan ik niks meer terugvinden. Jawel, ja, maar er is hier iemand om u te spreken, professor. Oh, nou, ik ben toch niet te spreken als ik aan het uitvinden ben, dat weet je toch? Ja, maar het gaat over een automatische theelepel, professor. Eh, wat zeg je me nou? Wat zeg je me, eh? nou? Wat zeg je me nou? Een auto automatische theelepel? Ja. Hé, hé, heb ik nog nooit van gehoord. Dan kan ik had me niks van herinneren. Wanneer moet ik die dan hebben uitgevonden? <laughs> die heeft u niet uitgevonden, professor. Oh, nee? Hé, hey, dat is aardig. Dat zal ik toch straks even schoon moeten doen. Dat hoeft niet meer, professor. Dat heb ik al gedaan. Oh ja? Nou, dat is dan jammer voor mij, maar natuurlijk erg leuk voor u. Gefeliciteerd, meneer. Dank u. Nou, dan kan de deur nu wel weer dicht, hè, Maatje? Hé, hey, hé, hey, wacht, wacht, wacht, wacht eens even. Een automatische theelepel, zei u, nietwaar? Zeker, professor. Hé, hey, hoe werkt zo'n ding? Volgens welk principe? Dat wil ik u graag even demonstreren, professor. Oh. Nou ja. Dat is wel eens een aardige onderbreking voor een keertje, hè? Komt u dan maar eventjes boven als u wilt? Ja, heel graag. Zeg Maartje, breng jij er zo meteen even twee lekkere kopjes thee? Natuurlijk, hè? professor. Nou, u poft. Dat geloof ik ook. Zo, dit is mijn werkkamer. Gaat u binnen. Dank u. Poppinga is de naam. Professor Poppinga. Dat weet ik. Ik heb veel van u gehoord. Zo, zo, zo. Nee, ik ben Caspar Kalisvij. Wacht, wacht. Gaat u zitten, gaat je zitten. Zo, zo, zo. Zeg, maar ik daar nou eens die uh, automatische theelepel van u zien? Alsjeblieft. Dat is hem. Ach. Hé, he, hé. Dat lijkt toch een heel gewone theelepel? Ja, maar dat heb ik met opzet gedaan, want ik vind dat je zelfs aan een automatische theelepel moet kunnen zien dat het in de eerste plaats een theelepel is. Juist, yes. en dan pas op de tweede plaats dat die automatisch ja. is. Ja, ja, ja. Dat is een heel goede gedachtegang geweest, waardeer. Ja, het hele geheim schuilt eigenlijk in dit knopje. Als ik hierop druk, wordt de theelepel automatisch. Oh, juist, juist, juist. Maar daar merk ik niet veel van, zeg. Nee, maar hij doet het natuurlijk alleen als hij in een kopje staat. En een ah, kopje thee, bedoel Ja, bedoelijk. natuurlijk, natuurlijk. Ja, Nou, Maartje zal zo wel komen, denk ik. Ah, kijk, kijk, kijk, kijk. Daar heb je het al, Maartje. Zo, zo, zo. Alstublieft, professor, uw thee. Dankjewel, hoor, Maartje. En dat is dan voor u, meneer. Dank u. Bent u er een koekje bij? Nee, dank u. Nou, je kookt niet, dat weet je, maatje. Dank je wel hoor. <laughs> Goed, professor. <laughs> Zo. Ja, nou. Zeg dat ik zeg, het, demonstreert u uw tea nou eens zoals dat wordt. Goed, professor. Dat, dat, ziet, zeg. He. He, he, dat is iets, hè? Hé, hé. Alsjeblieft. Hé, hé, daar zijn we naar. Wat bedoelt u? Nou kijk, uw theelepel is wel volkomen automatisch, maar hij roert niet. <laughs> nee, inderdaad. Nou, maar dan is uw uitvinding nog lang niet volmaakt. Ten slotte is roeren het voornaamste wat een theelepel je moet kunnen, niet? <laughs> daar ben ik het roeren mee eens. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat zouden wij daar nou eens aan kunnen doen? Wacht eens even. Um, we zouden natuurlijk het kopje om het lepeltje kunnen laten ronddraaien. En daar heb ik ook aan gedacht. Ja, ja, maar dat is natuurlijk niet de juiste oplossing. Nee, nee, nee. Eén momentje. U hebt er natuurlijk niet aan gedacht om de... de Eureka? Ik heb het gevonden, let u eens op. Hahaha, <lacht> alsjeblieft, uw lepel roer. rempel, hoe is het mogelijk? Hoe is u dat zo gauw gedaan? Ja, dat is nou juist het geheim van de ware uitvinder. slotte zijn er uitvinders en uitvinders die man. Ja, en om u eerlijk de waarheid te zeggen, begin ik nog maar pas. Ja. Dit is nog maar mijn eerste uitvinding. Oh, maar in dit geval mogen we toch zeker spreken van een alleraardigste idee. He? Ik begrijp alleen niet goed uh, dat ik er zelf niet eerder op gekomen ben. <laughs> nou ja, een mens kan pas slotrekening niet alles uitvinden, zullen we dan wel zeggen. <laughs> zo is het. Uh, nou ja, goed, ik vond het in elk geval erg leuk dat hij de moeite hebt. voor de demo om eventjes te komen om te demonstreren. Nou, dat was helemaal geen moeite hoor. Graag gedaan, zou ik zelfs willen zeggen. Ja, goed, zo goed, zo goed. Kijk eens dan. Nou, dan zijn we geloof ik klaar. Hè? Ja. ja, nu ik hier toch ben... Huh? Ja, kijk, ziet u. Ik wil eigenlijk al heel lang uitvinder worden. En gisteren kwam ik opeens op dat idee van die theelepel. Oh, dat is een heel goed idee, mag ik wel zeggen. Ja, meent u dat? Zeker, zeker, ja. zeker. Maar ik kon hem maar niet aan het roeren krijgen. En toen opeens dacht ik, misschien kan ik door die theelepel u wel te spreken krijgen. Ja, dat is dan ook gelukt, zeg. Ja. En wat ziet u, ik wilde u vragen of ik... Huh? Nou, dat of u... Nou, niet zo aarzelen, vertel het nou maar, maar. Ja, ik wil graag een echte uitvinder worden, begrijpt u. Maar ik weet niet goed hoe je dat kan worden. Hoe je daarvoor moet leren. Ik bedoel, er is helemaal geen uitvinderschool, geloof ik en daarom wilde ik u vragen of ik bij u in de leer kan komen. Bij mij? In de leer. Ja, daar steek ik vast een heleboel van op. ik moet niet denken dat ik u altijd alleen maar op de vingers zal kijken. Ik kan u natuurlijk bij allerlei kleine dingetjes helpen. Ja, en... maar ondertussen de kunst af kijken. Ja, ja, ja dat, dat kunnen Dat is helemaal ja. niet zo'n slecht idee, zeg. Vindt u? Nee, beslist, beslist. Ik heb er eerder gezegd nog nooit zo bij stilgestaan. Maar ik zou eigenlijk best een Pinter assistent kunnen gebruiken. Dat zou erg, zou ik erg fijn, ja, fijn vinden. Ik ja. er helemaal de van hoor. Ik zeg, nou dan zullen we de zaak even regelen. Hè. Kom, kom, kom. Ja, professor. Eh, Maak je, kun je misschien even boven komen? Jazeker, professor. Ik kom eraan. Over sluiten. <laughs> zo, zeg, nou dan leggen we maar het beste dat jij meteen bij ons blijft. Schrikt je dat? Jazeker, heel graag zelfs. Mooi zo, mooi zo, ja. Ja, maar je moet weten zeg, kijk, ik werk ook vaak s'nachts. En dan is het zo handig als ik een assistent in de buurt heb. Zo, professor, zo. daar ben ik al. Wat kan ik voor u doen? Maak je, je, je. Even voorstellen misschien, hè. dit is vanaf dit ogenblik mijn assistent Caspar. Hoe, hoe was het ook alweer? Nou, gewoon Caspar professor, dat is voldoende. Gewoon is voldoende, ja. Goed, mijn assistent Caspar en dit is mijn huishoudster Maartje. Dag meneer. Caspar, dan zegt ja, u maar, prachtig, maar gewoon Caspar hoor. Ja, nou goed, als u mijn Maartje noemt. <laughs> Uitstekend Maartje. Zeg prachtig, luister even, Maartje. Caspar uh, hier, hè, trekt voorlopig bij ons in. Uh, wil jij nou de, de logeerkamer voor me in maken? Ach, natuurlijk professor, dat ga ik meteen doen. Mooi zo, mooi zo. Eh? Hé, hey, wat ik vragen wou, professor. Ja? Dat is dat tafel, een raar lepeltje dat in het kopje staat te zoomen. Oh, oh, oh, dat is. is... Is je het automatische Maatje. Oh. Ja, ja, dat is een uitvinding van onze vriend Casper. Ah, nu helemaal van mij, professor. Nou ja, goed, voor een groot gedeelte toch wel. Nou, maar dat lijkt me een handig ding als u het mij vraagt, professor. Hmm. Hmm. Nou, dan ben uh, je bent toch leuk. En zullen wij zo spoedig mogelijk zes van die handige dingen voor jou maken, maatje? Oh. Nieuwe Casper, doen we oh, toch? Heel graag. graag. Dan ga ik nou gauw de logeerkamer in orde. Ja, gaan. dat zou ik maar doen, ja. Zo. Het laten we nu zitten. Kijk hè? Daar was ik ook alweer mee bezig toen jij binnenstroomde. <laughs> oh ja, ik weet het alweer. Uh... De bestuurbare stofzuiger. De bestuurbare stofzuiger? Ja, ja, je moet weten, kijk, Maartje klaar de laatste tijd dat ze zoveel moest bukken bij het stofzuiger. Hè? Toen dacht ik bij mezelf, kom, laat ik de stofzuiger nou eens zo veranderen, dat ze hem gewoon vanaf haar stoel kan besturen, vind je dat? Oh, via een radio of zo? Juist, juist. Ja, dan kan ze rustig blijven zitten en via de klopjes kan ze de stofzuiger laten gaan waar ze wil. Dat is slim van u bedacht. Oh... Voor een ver uitvinder is dit toch echt maar een doodgewoon huis, tuin of keuken uit, vind ik, joh. Nou, ik zou er toch niet zo 1, 2, 3 opgekomen zijn. Nou, dat komt nog wel. Over een poosje, zeg, krijg jij misschien nog wel veel beter ideeën. Ik hou het open. Daarvoor ben je de slotte hier. Nou ja, eens even kijken. Laten we eens even kijken met elkaar wat er nog aan die stofzuiger moet gebeuren. Ah, uh, ik zie het al, ja, juist. Luister, eens. maar als jij nou die twee draadjes met elkaar wil verbinden. <tiegeluid> ja, dat moet het zijn. Ik zou niet doen, denkt u? Ja, natuurlijk. Al mijn berekeningen klopten. Dat kan dood eenvoudig niets misgegaan zijn. Als je even kijkt, alles lekker, lekker. klakker. Ja, ja, nou, let maar eens even op. Daar gaat hij dan. Hij <tiegeluid> doet het. Hij doet het. <tiegeluid> oh, daar heb ik ook geen moment. aan het wevel, Kasper. Caspar. Oh, oh, pas op, professor. Hij gaat recht op het tafeltje met die vaas af. Ja, ja, dat heb ik gezien. <laughs> ja. Zeg, zeg, je, je, je thee staat nog hier. Die is helemaal koud geworden. Oh, ik drink het nog wel even op. Wel nee, nee, joh, <laughs> blijf zitten. Breng het je wel wat stofzuiger. <laughs> zo, wacht even. <laughs> koppie, zo. Ik drink het toch gewoon per stofzuiger. <laughs> Alsjeblieft, ik op die lamp. <laughs> enorm. Wat je allemaal niet met zo'n stopkrijger kunt doen. Yeah. zo zie je maar, Kasper, wat je er al doende nog bij uitvindt. Ach, weet je, een uitvinder houdt eigenlijk nooit op, hè. En dat heb ik in de gaten. Mag ik het straks ook eens proberen, professor? Ja, maar natuurlijk, jongen. Zo, hier. Neem hem maar van me over, het commando. <hieriging> Dank u. Zo, daar gaat hij weer, hoor. Ja, dat is mooi, hè. Zeg, zeg, zeg. zeg, laat hem nou eens om de tafel gaan. Ja. Zo. Ja, goed zo, goed zo. Pas op die tafelpoot, hoor. Ja. Ja, en nou, onder de tafel, door. Zeg, Kom nou. Prachtig, prachtig, prachtig, Hij doet werkelijk alles wat je wil. Ja, was ook de bedoeling, hè. Zeg, probeer nou eens of hij daar onder de kast kan komen. Zal ik hem meteen ook laten zuigen, professor? Ja, ja dat is best, het is geweldig professor, wat zal Maartje er blij mee zijn. Ze kan Prins heerlijk gaan zitten, met de knopjes spelen en de stofzuiger doet de rest. Ja, ja, ja. ja. Zeg maar, let jij ondertussen wel op wat je doet, zeg. Ah, natuurlijk ja, professor. Ja, wel. ja, je ja, laat de ja. bijna de kamer uit rijden. Pas ja, op Kasper nou, Pas ik, op ja, nou. hij ja, ja, recht ik, op de deur. Ik, hoor. Ik, Vlug, ja, doe wat ik, Kasper. Ik, ja, ik Kasper jongen. Ik, ik schiet, Nei, gaat. schiet, schiet erop jongen Daar de vlak van de deur. Trap. Oh, oh lala, oh la. Wat gebeurt er? Komt er iemand van de trap gevallen? Nee, niet iemand, Maartje. Dat, dat, dat is de stofzuiger. Oh nou, u kunt beter zeggen, dat was de stofzuiger. Oh. Lieve, help, oh. er is niet veel meer van over. Is, is, is, is, is het zo erg? Nou, komt u maar kijken. Hé, hey. Hey, wacht eens even. Was dat misschien mijn stofzuiger? Ja, ik ben bang van wel, je. Wat doet u dan ook met mijn stofzuiger te experimenteren? Ik, ik wou er een bestuurbare stofzuiger van maken, zodat je nooit meer hoefde te bukken. Oh, dat hoef ik voorlopig zeker niet, want er is helemaal geen stofzuiger meer. En ik was juist van plan vanmiddag te gaan zuigen. Oh, ik ben bang dat je voorlopig de stoffen en het blik weer een tijdje dus dat moet je hanteren, hoor Maartje. Dan moet ik helemaal bukken. Nou, een mooie hulp zeg, dat moet ik zeggen. Oh professor, wat ontzettend stom van me. Ach, Kasper, je moet maar zo denken...